Wij beginnen de les 138, pagina P, T, 89, de zoger, de tekst van de zoger zelf, de regel 7, wordt P, Gimel, 83. Even in herinnering brengen wat wij nodig hebben. Wat we hebben gehad over die, uh, over dat vers. Het Shabbatai, mijn Shabbaten zult gij in acht nemen. En Shabbaten, het was Shabbatai in, in het meervoud dat het minim minimale daarvan is twee en hij zog, de zoger vertelde ons dat het ho de hogere shabbat en de lagere shabbat dat die beide aan elkaar zijn uh, samengevoegd tot elkaar zijn samengevoegd en hij vertelde ons ook dat het um, vrijdagavond is en de volgende dag is de Shabbat, zelf vrijdagavond is um, Nukwa, en de volgende dag is Shabbat, is ziranpien, en ook dat zijn uh, ook twee zijn. Dat zijn twee Shabbaten. En dan had je ons nog iets verteld, alleen had aangegeven, maar nog geen, eigenlijk nog geen uh, verklaring voor gegeven had. En dat gaat hij ons doen. Maar dan moet ik het even gaan we dat even nog uh, herhalen dat. Dus die Ot Pe, Bet, daar zegt hij nog verder, gaat hij nog verder. En dan zegt hij dat, er blijft nog een Shabbat, een andere Shabbat, die niet genoemd werd. En deze Shabbat, die blijft uh, als het ware, in de schaamte. Letterlijk. En deze Shabbat sprak tegen de meester van de wereld. Dat uh, van de dag dat jij mij schiep, heet ik Shabbat. Uh, en er is geen uh, dag zonder nacht. We hebben dat geleerd in de, de eerste zes dagen van de schepping. Herinner je nog? Zelfs de eerste dag van de schepping, wat, hoe was het? Aan het uh, toen de, de scheppingsdaad van de eerste dag werd vol, volbracht, staat het geschreven. En het was avond geweest, en het was ochtend geweest, dag 1. Dus betekent dat alles uh, moet het zo... Een partner hebben. Een uh, dag. En, en dus. Ook ik dan zegt ze. Die Shabbat zegt ze. Ook. Hoe, dat, hoe zit het dan met mij? En hij zei tegen haar. Ja, ja dat klopt. Jij bent Shabbat. En jij ook heet Shabbat. Maar. Ik heb. Eh. Uh, ik heb voor jou een extra uh, kroontjes maakte ik voor jou. Dat is natuurlijk de, het hoofd, alles wat in het hoofd is, in dit van, het, in het van het hoofd, dat is wat hij bedoelde, Harmer, we zullen zien. Dus ik heb kroontjes voor jou uh, gemaakt die veel hoger zijn. Um, Etcetera. En, en het was toont: Van mijn heligheid zult gij vrezen. En dan heeft hij gezegd: Dat is de Shabbat van de vooravond van Shabbat. En dat it, deze heet Jira, vrees. Wat betekent vrees? Dat is de Shabbat aan de vooravond. Van, dat is, waarom is dat? Omdat het mal goed is. En dat het mal goed is, heeft te maken. We zullen, we zullen het verder leren. En, s'avonds is het, eh, rust erop, vrees. Of ontzag. En hij vertelde ons dat dit dat de Heilige gezegend is. Hij is die ermee verbonden is. En daarom, daarom staat het bij het beschrijven van Shabbat, na het, het, de, het, vo, het, het um, voorschrift uh, over Shabbat, staat het, Ani Hashem, ik ben Hashem. Ani, dat is de Malchut, en uh, Hashem, dat is Hawaïa. Dus ook weer, Zeranpin en Nukwa samen. En verder, uh, had je ons gezegd, dat Shabtotai, de twee Shabbaten, dat is Agula, Igula, Wareboa, dat is het, de, de rond en het vierkant dat in hem is. Ook dat hem is nog niet aan ons uh, duidelijk wat het is. We zullen zien, want Igul, rond, dat getuigt van iets dat het gelijkmatig is, volmaakt is. ...waar geen dien is. En Reboer, dat is een vierkant... ...als je een vierkant hebt... ...kan je stoten, je stuiten... Je dat, tegen, ...tegen een randje of zo... ...dat betekent zeker, zeker... ...hoek, hoekig... ...en hoekig, alles wat hoekig is... ...is niet volbaakt. En... ...dat is dan... ...en dan had je ons ook nog... ...gebracht uh, die... Uh, twee delen van de zegening aan de vooravond van Shabbat bestaande uit Weghulu en het werd voltooid en daar dat stukje daar zitten 35 woorden in en gevolgd door de Kdusha de heiliging over de wijn en daar zitten ook weer 35 woorden in totaal zijn Zevende woorden uh, van de heilige naam, van de naam van de Hakadosh Baruch Hu En de Knesset Israël, die, de, de, de verzameling van Israël, die daarmee wordt bekroond, of verkrijgt er kroon daardoor. Nou, hele mond vol, vol van informatie, hoeveel. Wij weten, Akadosh Baruch, hoe ze hier aan zou kunnen zijn. De Knesset Israël, we hebben ook geleerd dat dit een maal is. Ja, het heeft niets te maken dus met onze, onze wereld. Alles is volledig in conformiteit met de wetten van het helaal, niets anders. En nu gaan we verder. De regel 7, Ot P, Gimit. Uwagin, de igula vribuada. En nun, zabtotai, klilan, tarweihu, beshamor. De volgende pagina tsadi de eerste regel van de tekst van de zogersel. Dichtief, tischmeru. Terug, we keren terug. De regel 7 ot p gimel. 83. en de Owa ginde, Igula, da, en vanwege de, deze rond, rondvormig iets, wat hij noemt, Igula, waribuwa, en de vierkant, da, deze, vanwege die uh, rond en deze rond en um, vierkant. Inon Shaptotai inon shabtotai, deze shabtotai, deze mijn shabbaten klilan tarveihu bashamor Beiden, beide zijn samengevoegd in in shamor be, shamor in het het woord shamor stond het dat in het naleven waken dus de staat Hashem zegt dat je moet waken over mijn Shabbat en dat het woord voor waken is shamor dus beide zijn in in het, in, in het waken shamor is een, een zelfstandig naamwoord. in het waken ik heb al die problemen met um, lidwoorden. Nederlandse lidwoorden, dat kan ik niet goed, kan nooit meer lukken. Misschien nooit, ik zeg het niet, maar ik zal probeer, mijn best proberen te doen. Want in het Russisch kennen we absoluut geen lidwoorden. Nog het, nog soort het of de of een bestaat absoluut niet. Het is alles leren vanuit het context. En niet, um, daarom is het voor mij. Is, is, is, is die, die. En de volgende pagina. Dichtief. Want het is geschreven. Tishmaru. Leef na. Of waak waakt daarover. Leef na. Hetzelfde. Maar schomer is meer waken. De ha. Shabbat a De eerste regel. Haha, lo it kalil, beshamor, ela bazachor. De ha, malka ila a, bazachor is tayem. En nu, voordat wij verder gaan, zal so ik u iets vertellen. Er uh, staat in de Torah geschreven dat Hashem had gesproken has met het volk uh, in één uitspraak, had je beide, twee dimensies in één uitspraak. Dat moeten we alleen, dat is nog een keer, dat is van de hogere, wij hebben dan twee nodig, voor, twee voor nodig, maar de kracht van Hashem, betekent de kracht van Zeer en dat komt uit, uit zilut heeft niet twee nodig. Kan twee hebben in één. En daar dat is ook staat geschreven dat uh, shamor we Zagor. Uh, staat het vaak waak erover, en Zachor en herinner je erover. Uh, uh, Twee dingen staat het geschreven, over geschreven. En die beiden uh, moeten wij doen, terwijl Shamor is meer is, um, ten aanzien van Waken betekent dan ten aanzien van wat niet te doen, ja, verboden. En Zagor is meer voor, is, Zachor betekent herinner je jezelf, dingen die geboden zijn. Dus eigenlijk de hele Torah werd zo in één stem uitgebracht van boven, betekent, in het Zilud, in het zilut, in de Torah van de Zilud zijn er geen scheidingen, duidelijk, geen rechts en links, onthoud het daar goed geen rechts en links bestaat. Alleen rechts en links bestaat alleen van wat in de bia bevindt zich. Ja, in de wereld in Brijheidsravas, ja, daar hebben we ja, hebben we dan het systeem van reine krachten, het systeem van onreine krachten, daarom hebben we die scheiding. Maar boven in de absolute is er geen scheiding. Geen scheiding tussen die en de andere. En daarom dat is eventjes in dat u dat, even over dat woordje shamor. Dat hij zegt ons, nog een keer, dat die twee shabbaten, kijk die wat je ons vertelt, dat igula, varibuwa, de, de, de rond en de vierkant, die zijn samengevoegd in, in, de hoedanigheid van Shamor in het waken. Dus, in het waken, goed opletten, gewoon, kom wel. In het waken hebben we die twee Shabbaten, die zijn samengevoegd in elkaar. In het aspect waken. Maar er bestaat nog een aspect van Zachor van uh, her, her, her, zichzelf te herinneren. En Zachor heeft ook natuurlijk dezelfde dezelfde stam komt van dezelfde stam als zaghaar, mannelijk. Dus dan is het duidelijk dat het positieve eigenschappen zijn, of betekent geboden zijn. En dat die beide zijn in elk, dus samengevoegd in dat chamoor, in de houding van uh, waken. En en dan zegt hij dan en nu, de volgende pagina, zadi de eerste ree. Na de punt. De ha, shabbat, la ha. Haha, loka lila ela Ella ba, basahur. Kijk wat hij zegt ons. Wanneer hebben wij hogere en lagere shabbat? Ja, herinner no, je Hogere shabbat, dat is de bina. En lagere is malchut. Dan zegt hij dan. Want, want, de, want, harry, want, uh, de hoge Shabbat, want zie je, de hoge Shabbat is niet samengevoegd in de shamor. Gewoon kijken, gewoon horen, en alles, als straks ga je die gewoon geweldige uitleg dus. geven. Dus, de hoge Shabbat is niet in, samengevoegd in het aspect shamor, in het aspect van waken. Ella, maar ba al alleen in maar in Zachor. De hoge Shabbat is samengevoegd uh, in, uh, in Zachor, in het, in het uh, herinneren jezelf. In, dus in het mannelijke, en niet van shamor, niet van niet, niet, in het waken. Alles komt zo duidelijk. De ha, twee, Malka, Allah, Abba, ta'im, want de hoge koning eindigt in Zaghor, in het uh, zichzelf te on in, in het onthouden, of in herinnering, in herinnering her in herinneren jezelf, of dat woordje je Punt. Wa al ik rij Malka de Slama, die we Slama, drie, die twee, we Alda, en daarover is het geschreven. Um, Malka de Slama, Shla, die is dat staat geschreven dat uh, de koning, dat is de koning waar de vrede over uh, dat de vrede over hem is, wie is dat? De koning die waar de vrede uh, van, van hem is. Dat betekent uh, de koning die de vrede waar de vrede van hem is. Slommer, het woord, kijk, okay, wat is het betekent? De koning, de koning de ook de, de koning Salomo werd genoemd zo, dat, waarom, heeft hij, waarom zijn naam was Shlomo, Shlomo betekent van het woord Shalem, dus dan heeft hij ook, Shalem betekent, Shalem betekent heel, en betekent vrede, daarom zegt hij dat, dat is de koning, waar de vrede over rust, re, re, de vrede op rust, O Shlomo die lezen, hoor je en zijn en zijn slomo, en zijn vrede, uh, zaghoro is mannelijk, of is herinnering, herinnering, en mannelijk is hetzelfde woord, in, in het, in het voorkomt van dezelfde stam, punt, gewoon horen, en straks horen we dat, oh, hij geeft ons een geweldige uitleg, wij da let, mag loket leemen, en daarover, kijk, daarover, over, dat, over de hogere Shabbat. Let maglok het leela. Er is geen uh, twist daarover. Leela, bovenaan. Boven, daarboven. Dus er is geen, maglok het betekent geen rechts en links die tegenover elkaar staan. Daar is het niet in het, he. in, in de, in het hogere. Dat was eventjes. En nu. En nu gaan we terug, keren we terug naar de vorige pagina, Hasulam, de regel 3, de rechterkolom, de regel 3. Dat was even een kader, ja, als we zien, iets hoger, het geeft ons alleen een kader, en gewoon kijken wat je kan verbinden, stap voor stap, de hele bedoeling van onze studie, let op, stap voor stap, ze is de verbindingen te maken, de verbanden bedoel ik, de verbanden te maken tussen de ene en de andere, steeds, steeds meer dingen, wat wij leren, zie je over de koning, dat, dat zijn, als het ware, dit is de taal van de zogen, uh, wij kunnen eigenlijk zo er zonder op, Kijk, ja, we kunnen alleen ons behelpen door met de taal van de kabalen. Kan je alles hebben. Alles kan je doen. De taal van wat wij leren in, in de test bijvoorbeeld. Kan je alles hebben. Alles, alles kan je Maar uh, alleen begrepen, alleen dat systeem hebben, heeft toch nog iets anders nodig. Zoals we hier hebben. Al die, al die beelden die hij maakt. is... Uh, ontwikkel je ook geestelijke um, verbeeldingskracht. Bijzonder belangrijk, want daarmee ook uh, komen we flink aan onze aan oormakief. Onze en dat is erg goed, op steeds aan te trekken. Oormakief. Want maar we moeten zo zien, dat behalve onze innerlijke kilim, hebben we ook nog uiterlijke kilim. Dus dat innerlijke kilim hebben wij, altijd spreken we alleen van het innerlijke kilim. Want wij hebben ook nog uiterlijke kilim. De kilim die wij nog niet, niet ervaren. We hebben nog we hebben drie kilim. Ja, als, als producten van als um, wijzens van vanaf na het zieloed. En dan hebben we natuurlijk nog... ehm... Um, hormakief. En dat is heel goed, want de zoger die ontwikkelt dat steeds bij ons. En onzichtbaar ga je meer leren die verbanden leggen. En dan wordt het voor jou... Uh, echt een, een, een boek dat echt... Uh, net zoals een dirigent die dat opent en die speelt... Uh, je ja, ziet het alle, alle, een hele orkest voor zichzelf. Zo gaat het ook, stap voor stap, het, het geestelijke voor jou open. En, word je, en dan heb je voor jezelf iets wat uh, onvergelijkbaar iets, iets is. Iets om je altijd je ermee bezig te houden en leven dat geeft, een puur leven. We keren terug naar de, voor, naar de pagina P-T-89. De regel 3, de, recht, de rechterkolom, de regel 3. Otpegimel. Owa ginde ikula waribuwa. We gohle. Dubbele punt. En vanwege en omdat de igule om de vanwege de rond en de vierkant, we en we en zo so Dubbel punt. Umishum, vierkant, shahah igule, varibua, haze, hem, shaptotai, stegen, vijf, kulot, bashamor. Je katuvt, je 3 tot na de dubbele punt, om je zoom vier, je en angezin de rond en de vierkant en deze rond en en de vierkant, hem hebt die zijn mijn shabbaten, steigen twee, twee zijn zij, dus de rond en de vierkant, en waarom noemt, noemt hij hier zij rond en vierkant, zullen we zien, maar dan gewoon fixeren het voor eens, vijf klolot, bashamor, die zijn samengevoegd, of uh, samengevoegd in de, in het woord shamor, Waken. Schakatu, want het is geschreven. Shabtotai, tismeru. Mijn shabbaten zult gij waken over mijn shabbaten Kijk, like het woord waken al geeft aan dat dit een speciale eigenschap is, speciale plaats. Dat men dat zo'n predicaat waken uh, nodig heeft. Dat men dat waken, men dat dient wat, te waken daarover. Zes. Aval Shabbat a ilion, let op. En dat, dat is dus de lachere Shabbat. Over de lachere Shabbat, dat moet je waken. Aval Shabbat a ilion. Zes. Loon je hlal bashamor. Dat is wat hij zegt, let op. Ela zegt Bazachor, Ki melach ailjon shehu bina. hu shlam acht bazachor, zes. Awal Shabbat Ailjon mar de hoche Shabbat, of de hochere Shabbat, lo lal bashamor, is niet is ingesloten in, in het woord shamor. Ela bazachor maar is ingesloten in het woord zachor, zachor dus zoals oh, so ik ik al heb gezegd, yeah. Kimelcha elyon wat de hoge koning, shu bina dat die bina is. Ushlam wasachor die wordt volmaakt, of komt tot volmaaktheid in de Zagor. In de tweede eh, houding, waarover de Hashem heeft eh, eh, gezegd, dat zij door die twee houdingen, door die twee woorden, door de twee uh, Intenties moet de mens um, de Torah naleven en de Shabbat naleven. Shamor vizachor. Dus wak en herinner je. en heeft natuurlijk te maken daar iets waar je moet waken. Als je moet waken, dan betekent dat daar beteken, ergens uh, djinim zijn. Ja of niet? Djinim. En daar waar Zachor is, daar betekent, Zachor is, komt ook van Zachar, manlijk, daar zijn die chassadim, daar hoef je niet te waken, daar kan je gewoon in herinnering brengen dat, dat zijn die twee, twee, twee ledige, twee principes bij, bij het, van het, uh, uh, naleven of van de Torah, en voorschriften, en chamor dat heeft te maken dus met malgoed en samen daarmee dus ook met, ook dus met die uh, verboden <coughs> en uh, zachor onthouden herinneren zichzelf uh, ook het mannelijke zit daarin zachar heeft te maken met geboden acht welken en bina Melach, Shah, Shalom, Shalom, Nehem, Ki, Shalom, shelo Hu, zachor We zijn steeds nog in de vertaling van de oude. Acht na de punt. Welke en daarom darum, Nikreta Bina, heet de Bina, Melach, Shalom, Shalom, de koning waar de vrede met hem is. Dat de vrede met hem is. Negen. Ki ha-shalom shelo, want dat, dat gezegd wordt, ha-shalom shelo, dat de vrede shelo, van, letterlijk van hem is. Hoe zaghoor, dat is zaghoor, dat is de houding van zaghoor, dat herinneren zichzelf. En dat is ook mannelijk. Zijn, zijn kaf en resh, Zachar zoals we hebben, herinneren ons. Mannelijk, dus chassadim, punt. Welke een mag le mala, en daarom is er geen uh, twist. Bo van boven, dus boven is er geen uh, rechts en links die, met, die uh, tegen elkaar vechten, zoals in de Bia, dat magloket, dat, dat tegenovergesteld zijn, dat twist, als het ware, tussen rechts en links, dat heet magloket, van het woord gelik, get lamet kaf. Kuf, het, la met kuf, dat is dan de stam, Gelijk, verdelen, iets dat verdeeldheid brengt. En verdeeldheid hebben we niet in, in het zilhoed, absoluut niet. Uh, de verdeeldheid komt in de bia, en daarom al discussies, alle discussies van verdeeldheid, die schijnbaar over verde, verdeeldheid hebben, en die inderdaad verdeeldheid heeft, uh, veronderstellen, dat komt in de Bia. En daarom in de Bia, bij, de, bij het bestuderen van de Torah van de Bia, hebben ze twee personen nodig, om een zinvolle, een zinvolle sessie van de Torah, bestuderen, om dat, om dat te hebben, hebben ze twee personen nodig. Uiteindelijk, de ene is aanvaller, en de andere is verdediger. Altijd nodig is. Want de ene moet. Je, anders kan dat niet. Eén één persoon kan dat niet doen. In de gewone Torah. Natuurlijk iemand die al veel geleerd heeft. Die kan het ook. Maar ook dan leren ze altijd met een partner. Waarom is dat nodig? Omdat in de Bia. De Torah van de. Van de. Wij noemen dat. De Torah van de. Jetzera. Daar is. De verhoudingen. Daar is geen eenheid. Daar is twee systemen van werelden. Rechts en links. Duidelijk. Daar duidelijke scheidingen. Hoe hoger, hoe minder, maar steeds stijger. En CIA is helemaal. Maar uh, daar, daarom heb je, heb je dan rechts en links hier die twee systemen. En daarom, daarom is het. Is het um, de ene die dan. Uh, verdedigt de mening van de Torah bijvoorbeeld, en de andere die geeft, uh, weer brengt naar voren bezwaren. En kijk nou, en stel dat het dat is, stel dat het dat is, en de andere moet het wel, kunnen natuurlijk een scherpte, ontwikkelt dit enorm veel scherpte in, in het denken, in, in alles, het is een geweldige studie. Maar zonder absoluut is het, is het ja, dan hebben ze, daarom hebben ze ook in de BIA, hebben ze, hebben ze, dus die twee tegenstanders, als het ware, partners in het leren van de Torah, hebben ze altijd elkaar nodig, in twee lichamen, terwijl bij het leren van de Torah van de absoluut, zoals wij doen, hebben wij absoluut niet iemand nodig, waarom? al die beide heb ik in mijzelf rechts en links heb ik in mijzelf ja, heb ik niet nodig iemand een tegenboxer tegen mijzelf want ik ben bewust ook van mijn linkerkant dus ik heb altijd een boxer tegen boxer binnen mijzelf en wie dat niet heeft die is nog, die is nog staat nog in de kinderschoenen dat, dat is niet belangrijk maar die, die is nog, uh, die, moet nog die, die denkt nog dat de wereld is gemaakt alleen voor liefde. Of, ja, net als kind. Een kind denkt ook, de hele wereld moet hem lief hebben. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer zie je dat, nee. Het is niet zo. Dat niemand heeft iemand nodig. Of niemand heeft iemand, niemand heeft iemand, niemand heeft iemand lief. Het is een komedie. Men zegt zo, natuurlijk woorden en allerlei mooie dingen. Maar, uh, maar dan, hoe ouder, hoe volwassener word je, hoe meer ga je inzien dat het is alleen maar ik en de schepper. En niets anders, geen vrouw, geen kinderen, oké, okay, ik moet wel passen op die, ik moet die. ik moet alles die dingen doen. De ja, hele crash, hele familie, dat is allemaal nodig, is allemaal maar <laughs> liefde, nee. dat is bijzonder belangrijk. En dan pas, want dan weet je dat je op, neem, neem op niemand aan kan. Op niemand, absoluut op niemand. En dan gaat voor jou de hemel open. Als je op iemand nog gaat rekenen, dan is het nog steeds niet. Je kan wel natuurlijk een zekere verbondenheid hebben met je leraar, met wat dan ook, maar alleen als hulpmiddel maar binnen jezelf moet je werken uitsluiten, uitsluitend a tet, met Hashem. Zo, so, stap voor stap komt het. En dat zal je tegenbokser hebben in jezelf. Weet je dat? Alleen zie je wat je zegt ons, dat in het hogere is er geen magloket. In het hogere betekent in het zeloed zit er geen uh, uh, verdeeldheid. Want alles wat wij leren moet gebracht worden naar, op een hoger niveau tot eenheid. Dat is, dat is een volwassen studie. Alles, alles is niets. Wij zeggen, ik zeg nooit iets dat iets anders is, is slecht of verkeerd. Of dat geloof is slecht of dat is beter of dat. Alles is, alles is nodig. Voor alles is een koper, begrijp je dat? Alles voor alles heb je een koper. Voor iemand die bijvoorbeeld op elk, waarom? Er zijn, zo, er zijn zoveel mensen, zoveel eh, verschillende eh, niveaus van een mens. De ene heeft nodig nog, ja, begrijp je? De ene heeft nodig liefde voor op dat, tot, tot, tot, zo, tot, tot 20% van zijn krachten. heeft die liefde nodig van de buitenwereld. De andere voor 90% daarvoor afhankelijk is. De derde voor 70% afhankelijk is. Van de liefde uh, van, uh, van de buitenwereld. Uh, um, een zekere relatie. Dat, it, it, dat jij voelt dat jij daarvan afhankelijk bent. En And de andere misschien voor 2%. Deelijk. Die... Dus hij heeft verdriet, familie, weet ik wel van alles, maar het is net of die, of die diepst in zichzelf heeft die dan lachen waar niemand meer aankomt. Geen mens, geen niemand. Alleen tête à met, alleen met Hashem. En dat is wat hij ook zegt. Elf Pirush Ishtair Shabbat Ahra vechuleh And then hadine on The Forige Od Ayutlech Ishtair Shabbat Ahra bleif Noch Bleif an andere Shabbat Over Vechuleh we and so forth. Double point. So, remember that came to and said, and say, And say, I for in Amalhud, Malhud. Shoey na der mekabelet mochin, gam bayom ha Shabbat. Bighiota, sod ferdin, ameniula, atzma. Veh vehol gam mochin, bayim, rak basod, fayftin amiftecha. Shigi, aysod, demalhud, zestin. We hebben een kibla mohim blei mochim, Kijk wat ik zegt ons. We wie is deze andere malchut die is nog overgebleven was? Hogere malchut, hogere Shabbat, lagere Shabbat, en wie is deze Shabbat? Sorry, wel wie is deze Shabbat nog die is nog overgebleven? waar nog geen sprake over was. Hoezo, dat is het geheim, van, a malchut de malchut, malchut de malchut, is echte malchut de malchut. Mal a nekra, nekuda, en tsaid, welke malchut de malchut, heet, de middelste punt. She'e na, dertien mekabelet, moog in gamba, joma, shabbat. Want herinner je nog, die was, is dat is van de malchut van de tzimtzum Alef. Daar komt geen licht. Ze in Namekabellet Mohin Gambayoma Shabbat. Kijk wat zegt ons. Dat zij ontvangt geen licht ook. Ook zij ontvangt ook geen licht op de Shabbat. Geen mochin. Zij ontvangt geen morgen ook op de Shabbat. Op de dag van de Shabbat ontvangt ze ook geen morgen. Dus Geen Shabbat is er waar de Malchut, de Malchut haar mochen kan ontvangen. Die Jotasod 14, ha minneulats, maar om dat zij is de Mineula zelf. Herinner je nog? De slot zelf. Zoals we dat geleerd hebben. Herinner je nog? Dat is bij de Abouima, dat is we hebben genoemd dat de vijftigste poort, dat niet open gaat. We golen mogen bij hem, raak, basot, En alle mogen uh, komen alleen in het geheim van amiftigen, van, van de sleutel. En niet van de, van de minuwe, niet van de slot. Shehi, sod, sot, shehi, ha'i de Welke miftige, dus de sleutel is, jesot van de maalgoed. Oh, van de jesot van de maalgoed kunnen we wel ontvangen. Ja, Herinner je nog, van de jesot van de maalgoed, de 49ste poorten, kunnen we wel ontvangen, maar van de 50ste niet. En daarom ook op Shabbat, zij ontvangt geen licht. 16. We hier aan. schaloki bla mochin. Houa ja, bekisufa. let op. En aangezien uh, so uh, zij geen mochin ontving, Wat zij, voelde, voelt zij zich zo'n beetje, had zij wat schaamte. Bakkesufa. 17. We zijn, Шомер. И стала шабат ахра. Дело аткар ахтин, литкар ахтин дайну. А никуда амцаид шло не скоро. Шло uh, we hebben bekeesoufa, waheita, babucha. 17. We zes, en dat is wat de zoger zegt. Zoger in de vorige begin van de vorige oot, uh, de vorige pagina, de regel 3 bovenaan in de tekst. Maar wij gaan verder hier, de regel 17. Verder. We zijn zo meer. En dat is wat hij zoger zei. Is daar Shabbat Er bleef nog. Er bleef Er blijft een andere Shabbat. Over. De lo-edkar. De lo Die niet genoemd werd. Of die niet in, de herinnering, in herinnering werd gebracht. Achtje Heinu. De heinu. Dat wil zeggen. And he could have him say it. Shiloni is <laughs> iskara that will say him the middle step. In that we have the malchut. Shiloni Shiloni iskara that is not renounced. Because Shabbat is malchut. duidelijk is like Shabbat. We say that Shabbat is the malchut. We speak over malchut. What is Shabbat for us? For us, is that Shabbat is malchut, and op elake Shabbat on tfange we in de Malchut new way to way we, that we will tfange natuurlijk niet in de Malchut van de uh, Vare Malchut ook niet op Shabbat maar op Shabbat on tfange we ook in de Yesod van de Malchut okay? niet Yesod van zichzelf Yesod van de Yesod maar Yesod van de Malchut maar niet de Malchut de Malchut and daarom is it like that well yeah there's net als de Toekomstige wereld, het is net als de Gmartikun, de toestand van de Shabbat het is net als Gmartikun, net als. Maar, net, maar toch niet, omdat het uh, je soort van de Malchut die, ja, die alles ontvangt. En niet de Malchut, de Malchut. Shalom. dus zij werd niet genoemd, dat is dan het centrale punt dat niet genoemd werd. Shalom. 19. Kibla Mochen, dat zij ontving de Mochen niet. Die Nikodajem de in de uh, middelste punt. We hebben Bachesoufa. Vaita, babuša, dat is We hebben Bachesoufa, dat is het aramees. En dan staat het in het hebreeuws. Vaita, babusha En zij was in de schamte. Dus zij voelde. Zij voelde. Uh, schaamte interessant, dat, interessant hoe hij dat zegt dat zij voelde schaamte dat niet dat zij uh, kwaad was of zo of, of iets anders, maar schaamte wel, schaamte schaamte voelen wij als wij uh, dan kan ik, als wij leeg te voelen dan is het een schaamte dat is een beetje het gevoel van de kort of zo uh, Twintag. Amrakame. Vekule. Iitaana. Hare. Mijoma eenentwintag. De avdin li. De hainu. Badchilat. Atsiluti. Baulam. Tweentwintag. Adam kadmon. Shabbat it Karina. Aju kol hamochen, drieën twintach, mouchpájen, aljadai, ki baak. Lo haita ein een, de reichel een, de linker kolom achere. Rat nekuda hem we hi, lo niet maata, twee, raak ba'et simtzoom bet leolam, ahad at silud. Eeracht diep en fijn, wij weten, wij hebben al grond, dat globaal deze kennis, alleen op een reedje zetten, steeds meer meer opvullen. Twintig. De rechterkolom, De regel 20. Amra kame. Zij zei tegenover hem. Tegenover de Akadoshborgo. De schepper. We en Enzovoort. So forth. I na. Kwam, Zij kwam met een argument. Arei mi yoma de abdit li. De abdit li. Ze hier van de dag dat jij mij had ges gemaakt. De heino dat wil zeggen. Bet gelaat het Siluti baulam Adam Kadmon. Dat wil zeggen, bij het begin van mijn scheppen in de wereld Adam Kadmon. Shabbat it Karina heette ik Shabbat waju kola mochen, 23 moes al aljadai, en alle mogen werden doorgegeven, gegeven, door mij, ki baak, loheita malgoed want in de Adam kan mochen, loheita malgoed was geen andere malgoed, de eerste regel, de linkerkolom. Duidelijk. Hij was eenmaal goed. Welke mal goed was het? Maar goed op haar eigen plaats. Alleen, zij mocht niet ontvangen in haarzelf. Maar, alles was doorgegeven door die mal goed. Kijk, on niet ontvangen betekent niets anders. Het betekent niet dat zij goed opletten hoe dat, hoe, hoe, wat hij ons vertelt. Niet ontvangen. Als zij niet kan ontvangen, hoe kan zij doorgeven? Erg belangrijk. Hier zit een zeer speciaal iets wat men vaak over het hoofd ziet. Maar we eerst gaan we dat eerst afmaken. Dit. Dus in de, in de wereld Adam Kadmon was geen man goed. Was alleen maar Raak, Nikodah en alleen maar de middelste punt... Dus dat puntje, dat uh, middelste punt, we hier, lo niet, maar daar, raak, bij het, dat, bij het, en zij werd verminderd, verkleind, alleen in de tijd van de tweede, zim, zom. Lo, lam, Bij de wereld, ha, Ik zal eventjes klein en in de wereld in de wereld Adam Kadmon waar eindigde het licht? Oriashar waar eindigde het? Oriashar. Hij kwam Oriashar kwam tegen de pe... ja, tegen de p, de Malchut in het roos, in de roos, in het roos. En de Malgoed in het roos, hoefde hem niet te, mocht hij hem niet te ontvangen. Maar, zij mocht wel, zij, uh, deed, oorgozer optrekken. Zij had hem, um, uh, afge, afgestoten, en dan, weer gekalst en, um, verbond de Tien sferot van de Roche, van Orjashar, en bracht naar binnen. En bracht naar binnen naar de plaats, wat wij noemen dan de Tabur. Ja, oftewel de Malchut van de Goef. Tien sferot van de Goef. En daar eindigde het licht. Dus vanaf de Tabur en verder begint eigenlijk de Malchut. Goed opletten. Dus vanaf de tabur van de, van de, van, van de kadmon daar mag, mag al het licht oria ja, niet binnenkomen, in de kadmon Dan betekent het, maar goed, begint daar, vanaf de tabur en gaat verder helemaal tot aan de punt van, ja, tot aan de Sium, tot aan de punt van deze, van deze wereld. Dus de hele ruimte van de tabor, tot aan de punt van deze wereld dat is de malchut dat is de malchut die waar geen licht binnenkomt en dat zei was alleen maar dat was de enige malchut die dus de ruimte was, was grote ruimte En dat was de malchut maar wat, wat was daar? Wat was daar? In die ruimte? Onder de, onder de... Onder de tabuur. Was daar wel een licht? Welke licht was daar? Kijk. Moet je goed kijken. In, in het hoofd van de ak. Komt licht. Oor Wordt weer gekatst. Dan hebben we in het hoofd... hebben we 10 sferot van Or en 10 sferot van Or die elkaar bekleiden. En dat vormt nu de wortels van Kilim. Oké, okay? wortels van Kilim. Daarna de volgende fase is dat de Malchut die brengt die beide, die 20 sferot. 10 van deze, 10 van de andere. Van die, 10 van de andere. Brengt het binnen, naar binnen. In zichzelf. verruimt verdiept in zichzelf. En komt van de P. En P. dat is dan keter. Wordt het van de 10 sferot van de Goef. En tot aan de tabor En daarin, wat brengt ze daar naartoe? Brengt ze daar naartoe dat licht wat zij. Daarom En dat komt dan naar binnen. En dat stout weer, weer tegen de plaats wat we noemen. Niet de P, wat we noemen de tabor. Want de tabor is de grens. De uiterste grens waar het oor licht Oor ja, mag binnenkomen. En dat is de tabor. En dat stoute van de, tegen de taboer komt door de kracht van die malgoed van het lichaam. En zij stouwt het licht uit. Welk licht? orjashar, Maar Orhozer laat ze binnenkomen. Dus onder de tabor goed opletten wat, wat, wat, wat ik probeer te zeggen nu. Onder de tabor hebben wij alleen maar Orgozer. Dat wel was voor op Orgozer, was geen verbod. Duidelijk, zij kan wel stouten, maar zij ontvangt wel van Orgozer, het schijnen van Orgozer ontvangt ze wel onder de tabor. Oké, okay. dat is, uh, is duidelijk. En wat was het dan in, uh, in de wereld atzilut? Na de tweede beperking, wat was het? Deze malgoed, die eindigde, waar eindigde deze malgoed? Deze malgoed van de Damkadmon eindigde bij het punt van deze wereld, ja? Dan dat punt van deze wereld, eindpunt van die malgoed, steeg, steeg, steeg op naar de Hazé, Herinner je nog? Naar de plaats van de Parsa. Waar de Parsa was. En hoe groot is nu... Hoe groot is nu de Malchut geworden? Minder. Natuurlijk minder is geworden. Van de Tabor tot de Parsa. is de helft. Ongeveer de helft is, van, is daarvan geworden. Oké? Okay? Dat uh, is... Even dat is wat hij ook ons vertelt. Dat zij verkleinde zichzelf. Maar. Want toen bij de Adam Kadmon. Was het nog geen andere malgoed. En nu. In de Acelot hebben wij. Die, die malgoed. Uh, wat hij noemt dat. Die ver, verkleinde zichzelf. Malgoed van, van de Tsimtzum bed. Nog een zinnetje. Klein zinnetje. We oorden drie dan Veyoma lav ihu, belo laila en nog ze hadden nog een ander argument die speciale die andere malchut erin nog die andere malchut dus die malchut de malchut andere Shabbat zoals die doen dat Shabbat is malchut dus vanaf nu ook als je hoort Shabbat, dan is het mal goed voor jou. Het is niet, niet, niet denken aan iets wat uh, een, een week, een, een de zevende dag van de week, ook betekent ook, dat is ook de zevende sfera, onderste sfera, dat is mal goed. Dan heeft het zin. Wajoma, la viehu en zij zegt tegen hem, en de dag, de, de dag heeft toch, uh, de dag kan, kan toch niet zijn, er is, er is toch geen dag zonder nacht. Dus altijd moet ik dag en nacht maken samen een dag. We zoot, vier, Oké, komt straks gaan we verder dan. Nu even pauze.